4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De Tweede Kamer vindt dat, het niet meer dat ambtenaren niet meer mogen weigeren om homo's te trouwen. Onverwacht heeft de Tweede Kamer een motie erover van de oppositie aangenomen. Anders dan gedacht stemde ook de PVV voor. Kamervoorzitter Verbeet maakte de uitslag bekend. Voor de motie hebben gestemd 84 leden, tegen de motie 58 de motie is aangenomen. De regeringspartijen VVD en CDA en ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het was al langer duidelijk dat een Kamermeerderheid af wil van de weigeren ambtenaren. Maar binnen de coalitie leek een compromis te zijn bereikt dat de kwestie op de lange baan zou worden geschoven. Eerst zou een initiatiefwetsontwerp van de PVV worden afgewacht. Het kabinet liet vorige week weten dat het eerste advies wil van de Raad van State. In Italië lijkt de vorming van een overgangsregering nabij. De centrumrechtse PDL van oud-premier Berlusconi steunt de hervormingsplannen van beoogd interim-premier Monti. De partijsecretaris zei dit na besprekingen met Monti. Die kreeg eerder als de steun van de centrumlinkse PD-partij. Monti wil een overgangsregering vormen die ingrijpende economische hervormingen moet doorvoeren. De druk om haast te maken is weer toegenomen. De rente op Italiaanse staatsobligaties steeg vanmorgen opnieuw boven de 7 procent. Monti spreekt vandaag ook nog met werkgevers en werknemersorganisaties. Er wordt rekening mee gehouden dat hij vanavond of anders morgen een kabinet zal presenteren... dat op brede steun in het parlement kan rekenen. Het Europese parlement heeft besloten om het speculeren op overheidsschulden... in de Europese Unie aan banden te leggen. Het parlement stemde in grote meerderheid voor het beperken van het zogeheten naked short-selling. Het speculeren op koersdalingen zonder de onderliggende stukken in bezit te hebben. Beleggers die zich willen verzekeren tegen een faillissement van een lidstaat... moeten voortaan de bijbehorende staatsobligaties daadwerkelijk in handen hebben. Het parlement bereikte na een jaar onderhandelen een akkoord met de Europese lidstaten over de nieuwe regel. Die gaat volgend jaar november in. In Leeuwarden zijn twee mannen veroordeeld... voor het beschijnen van helikopters en een patrouillewagen met laserpennen. Vorig jaar richtten de mannen van 20 en 22 jaar... de sterke lasers vanaf de grond op twee reddingshelikopters. De piloten hadden daar zoveel last van... dat ze werden gehinderd bij het landen op de vliegbasis Leeuwarden... vertelt de persrechter. Zo'n laserpen uh, die slaat eigenlijk uiteen op de, de koepel van een, uh, een helikopter. en Ik begrijp uit de verklaringen van, van de vliegers... dat dat een, een, een heel diffuus licht in de cockpit gegeven heeft waarvan zij geschrokken zijn. De rechtbank neemt het de daders vooral kwalijk... dat het de tweede keer was dat ze een helikopter bescheiden. De eerste keer kwam de zaak niet voor de rechter. De man van 22 kreeg een celstraf van een half jaar... waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander kreeg een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Het weer. Vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Alles nog opklaringen, later ook kans op mist. Temperatuur vannacht onder het vriespunt. Morgen in het zuiden weer zon, het wordt gemiddeld 6 graden. ANWB Verkeersinformatie: er staat al 77 kilometer file. De spits begint iets drukker met langere files dan gebruikelijk. Het grootste probleem zit nu in de Betuwe op de A15, Nijmegen richting Gorkum. De weg is dicht bij Tiel na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Inmiddels tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. Geeft ook vertraging de andere kant op, daar staat tussen Waddenooien en Tiel 6 kilometer. Verkeer onderweg naar Gorkum of Rotterdam kan het beste omrijden vanaf Knopend-Valburg via Utrecht over de A50 en de A12. Ook vertraging bij de spoorwegen, want tussen Delft en Schiedam-centrum bereiden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Eigenlijk was ik verblind door de absolute wil alles te winnen.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 Blok. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zitten nog steeds in Den Haag aan het Binnenhof... en gaan zometeen beginnen aan ons eigen politieke vragenuurtje... wat altijd zo'n 20 minuten duurt, vreemd genoeg. Maar we gaan eerst naar Straatsburg. Daar zit Fred Stroobans, onze eigen Europa-watcher... voor nieuws van Eurobureau. Fred, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik heb begrepen dat de Europese Commissie uh, zo meteen gaat aankondigen dat zij willen dat er een soort beoordelingsverbod gaat komen voor landen die in financieel economisch zwaar weer verkeren. Dat kredietbeoordelaars, waar wij tegenwoordig allemaal zo enorm van afhankelijk zijn, dat die hun mond moeten houden als het over dergelijke landen gaat. Nou, het zal toch weer een, een, een compromis worden, maar. Het is, het is... niet waar. Ja, nou, weet je, het, de persconferentie had al om drie uur plaats moeten vinden... maar het is nu later geworden, misschien weten we om kwart over vier uh, meer. Maar wat wel zeker is, is dat de commissaris voor de interne markt... Michel Barnier, de Fransman, wil wel op een of andere manier... een regelgeving in elkaar knutselen voor die kredietbeoordelaars. Omdat, uh, er zijn er maar drie, hè? drie hele grote in Amerika zijn... Um, we werken ongeveer met 90% van de markt. En men vindt uh, in elk geval in Europa alleszins... maar ik denk ook wel in de Verenigde Staten... dat er veel te weinig concurrentie is. En iedereen begrijpt, als er meer zouden zijn van ja. die uh, clubs... Mm -hmm. uh, dan zou de rating van deze drie niet zo'n grote impact uh, hebben. Dus uh, er wordt in elk geval binnen de Europese Commissie een discussie gevoerd of er niet meer concurrentie in die markt uh, moet komen. En een, een ander ding is de belangenvermenging. Want het is nu zo, ze doen eigenlijk twee dingen. Hè. Ze geven dus uh, een kredietbeoordeling aan banken. Mm -hmm. En banken die betalen daar die uh, kredietbeoordelaars, die ratingbureaus uh, voor. voor. Ja. Maar je snapt Let zelf, uh, als, ik, als, jij, als jij de kredietbeoordelaar bent, en ik, ben, en ik ben de bank en ik betaal jou. Dat dat een weinig gezonde situatie of er ontstaat de indruk dat hier sprake is van belangenvermenging. Dus men gaat ook daar iets aan proberen uh, te doen. Mm -hmm. en wordt er gesproken, Fred, ja. wordt er versproken over ja. een, een eigen Europees onafhankelijk ratingbureau... Nou, dit is de grote kwestie. Ik denk niet dat er overeenstemming is in de Europese Commissie... om dat uh, voorstel te doen. Uh, daar is heel veel tegenkanting om allerlei redenen voor. Maar in elk geval vanochtend ja. uh, op de briefing van de fractieleider... van de Europese Socialisten, uh, Martin Schulz... had hij het erover dat hij dat wel graag uh, zou willen. We luisteren even mee. Dat Hebben was dus er uh, nog. Ja. Scholz. Ik heb het zelf niet gehoord. Je hebt maar, het zelf uh, niet gehoord. Zal ik het even voor je vertalen? Nee, nou goed. Nou, hij, plei hij pleit inderdaad ervoor dat er ja. een, eigen Europees, uh, um, uh, een eigen Europees ratingbureau komt. En vooral dat het wat inzichtelijker wordt misschien daardoor op grond waarvan zij die ratings geven. Want blijkbaar is dat nu bij die internationale Amerikaanse bureaus niet zo duidelijk. Nee, de criteria zijn niet bekend. Mm -hmm. Ze kunnen ook verschillend zijn. Bijvoorbeeld Fitch kan bepaalde criteria hanteren... maar je weet niet of Moody's dan diezelfde criteria hanteert. En weet je wat het is? Het, het, het, die ratings voor, de, voor de, die landen um, die kun je eigenlijk niet verbieden. Want, want die ratingbureaus die gaan dus uh, zeggen van... kijk, dit is vrije meningsuiting. En sommige landen betalen ervoor, andere betalen er niet voor. Mm -hmm. Maar de, commissie, de Europese Commissie heeft nu toch zoiets van... dat in bepaalde omstandigheden... Uh, men toch moet kunnen zeggen van jongens, luister eens... over die of die landen mag je nu geen rating uh, uitbrengen. En dat gaat dan over landen zoals Griekenland bijvoorbeeld... in, in het verleden, of, of Portugal, die op het moment... dat ze dus die landen toegestemd uh, hadden in een Europees hulppakket... en allerlei maatregelen uh, moesten gaan uh, uitvoeren... dat opeens die ratingbureaus bij de landen is... tot de junkstatus ja, uh, hadden neergebracht. Fred, dat is ja. dan nog wel begrijpelijk, maar tenslotte... die zijn dan al zo ver weg... Gezakt. Het is natuurlijk misschien wel minstens zo gevaarlijk dat een land als Frankrijk beoordeeld wordt en uh, zelfs soms zo fout dat de ratingbureaus daar later weer op terug moeten komen. Dat land is nog niet zo ver weggezakt, maar kan natuurlijk door die ratings wel daar komen. Ja, en dat is dus, kijk, het, en, en Barnier uh, geeft straks... zo'n kwart over vier die persconferentie op een heikel moment. Want eind vorige week is er weer een akkefietje geweest... met Standard Poor's, mm -hmm. die dus een mail hadden rondgestuurd... die helemaal niet klopte of die ze niet hadden willen versturen... maar, in, waar, maar waarin wel dus een ratingverlaging van Frankrijk werd aangekondigd. En met name de heer Barnier was not amused uh, hiermee. En men wil toch op een of andere manier deze, zeg maar, markt... want er, er gaat ook enorm veel geld... In om, hè, in, die, in die beoordelaars mm -hmm. en, en, en die ongezonde situatie met die opdrachtgevers die hen dan uh, betalen. Men wil toch op een of andere manier grip krijgen. Hoe, dat zullen we straks weten. Oké, okay, dat wachten wij dan af. Fred, dankjewel. In Straatsburg, we horen je later in de week nog. Zoals ik al zei, ons eigen politieke vragenuurtje hier vanuit Den Haag. Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad is hier te gast. En Dominique van der Heijden van de NOS. Goedemiddag, Beide, goedemiddag parlementair goedemiddag. journalisten. Uh, we vallen met ons neus in de boter. Er is hoofdelijk gestemd in de Kamer over de weigerambtenaar. Ik kondigde het u al aan. Sommige onderwerpen in Politiek Den Haag zijn enorm hardnekkig. Zo ook de weigerambtenaar, daar was hij weer. Maar die is er nu niet meer. Want grappig genoeg, wat niemand verwacht had, is een mot de motie van GroenLinks, eh, waarin gevraagd werd om wettelijk te regelen dat ambtenaren niet getolereerd mogen worden, dat trouwambtenaren iedereen in Nederland moeten trouwen, die motie is met een meerderheid aangenomen. En dat is wonderlijk, omdat in eerste instantie leek dat de coalitie en de gedoogpartner PVV, zij het hier en daar contrekeur tegen zouden stemmen. Dominique van der Heijden, wat is er gebeurd? De PVV is ineens mee gaan stemmen met de oppositie. Nou, het was in elk geval voor ons journalisten allemaal een verrassing. Volgens de VVD was het al een paar dagen bekend dat de PVV wel uh, voor die motie zou gaan stemmen. En dat de PVV dus het standpunt dat ze een uh, paar weken geleden heeft uh, verkondigd dat de wijgeambtenaren moeten verdwijnen dat hij daar consequent in, uh, in zou zijn. Maar het uh, kwam voor ons toch wel echt als een verrassing. Want, uh, Gerard Beverdam, het was toch zo... en ik heb dat ook uitgebreid nog kunnen lezen in een stuk van jou... in de krant, dat er een en echt mooi politiek spel gespeeld werd. Namelijk, eh, VVD en PVV waren eigenlijk heel erg voor die motie. Maar zeiden, we hebben ook rekening te houden... natuurlijk met het kleine broertje in de coalitie CDA... maar ook met een andere, zei het, kleine gedoogpartij de SGP... waarvoor dit een heikel punt is. Dus weet je wat we doen? We schuiven het lekker een paar jaar vooruit. Ja. En dat is dus nu niet gebeurd. Um, nou, heel precies kijkend naar de motie zou je kunnen zeggen... dat is op zich nog steeds een optie. Wat staat er precies in de motie? Ik heb hem net eventjes erbij gepakt. Daar staat in, uh, er is in 2008 een advies geweest van de commissie Gelijke Behandeling... waarin staat dat de gemeenten daar geen ruimte meer moeten bieden... voor bezwaren trouwambtenaren. En GroenLinks vraagt in die motie om een reactie van het kabinet daarop... voor 1 januari 2012 en om een wettelijke regeling om daar een eind aan te maken. Maar het wil nu het geval. Het kabinet heeft juist de afgelopen uh, week een brief naar de Kamer gestuurd... waarin staat dat er eerst een advies aan de Raad van State... zal worden gevraagd over de grondrechten... en of die mogelijk ook met elkaar in botsing zijn hier. En, en nou, Dat is het geval natuurlijk. En hoever de, de rijkwijde van de verschillende grondrechten gaat in deze kwestie. En aan de andere kant is er nog steeds wel het aanbod van de PVV... om een initiatiefwetsvoorstel te schrijven. Dus als het kabinet straks zegt van oké... Okay, wij uh, wachten uh, af wat de Raad van State gaat adviseren. Dan kan de PVV vervolgens ja, daar in principe van zeggen... nou oké, okay, dan gaan wij door om een initiatiefwetsvoorstel te schrijven. En dan zul je inderdaad zien, dat heeft vanmiddag de stemming wel duidelijk aangetoond... dat daar over wat langere termijn wel een meerderheid voor in de Kamer zal ontstaan. Kijk, het, het, punt is, het punt is: CDA en VVD die hebben met elkaar afgesproken uh, bij het schrijven van het regeerakkoord. Dat staat niet letterlijk in het regeerakkoord. maar dat ze op een aantal onderwerpen niks gaan veranderen. Dus er gaat niet iets, uh, met, met de euthanasiewet, gaat er niks veranderen in het, uh, in het nadeel of in het voordeel van, van wie dan ook. En hetzelfde geldt voor uh, de mensen die gewetensbezwaren hebben, zoals het zo mooi heet bij het trouwen van homo's en lesbiennes. Uh, dat is de afspraak tussen VVD en CDA. Die wilden zich daaraan houden. Maar wat er nu gebeurt is juist zo interessant... dat ook de PVV zich er actief mee bemoeit. Dan zie je dus maar weer hoe belangrijk die PVV ook is... op de onderwerpen waarover geen afspraken zijn gemaakt. En dat maakt het zo interessant. Kijk, wat er in de praktijk gaat gebeuren... dat gaat echt niet morgen veranderen. Er worden niet morgen al uh, trouwambtenaren ontslagen... omdat ze weigeren uh, homo's en lesbiennes uh, te trouwen. Wat je wel ziet is dat er nu... een overduidelijke meerderheid is in het parlement, die vindt dat dat niet mag. Dat je als trouwambtenaar dat niet mag weigeren, dat je de wet moet uitvoeren. Dat is duidelijk. En dan is er nog een, een, een politiek uh, uh, um, toch pittig punt, dat de PVV, dat wisten we dus, hier gewoon echt uh, uh, voor was voor deze motie. De VVD is dat ook. Heeft dat ook eigenlijk openlijk betuigd, heeft zelfs gezegd het is Tanden knarsend dat wij tegen deze motie zullen gaan stemmen. Want ons hart geeft ons anders in. Maar ja, soms um, gaat pragmatisme en, en politiek boven wat we echt vinden. Die staan nu lekker in hun hemd in hun eentje. Er wordt ook wel wat genuanceerd over gedacht. En ik moet ook zeggen, als je kijkt naar de discussie. dan heeft hij zich wel de afgelopen tien jaar in een bepaalde richting ontwikkeld. Hè. Tien jaar geleden was Femke Halsema bijvoorbeeld ook nog een pleitbezorger. van de gewetsbezwaren trouwambtenaar. Die zei toen: van, we kunnen mensen niet dwingen. Maar goed, je ziet breder ook op andere onderwerpen. wel dat daar wat verschuivingen in aan het optreden zijn. Je zou ook kunnen zeggen: net zo liberaal als het is dat homo's kunnen trouwen. is het ook liberaal om wat ruimte te geven aan gewetsbezwaren trouwambtenaren. Maar goed, eh, zeker iemand als Janine Hennis zit daar toch heel duidelijk op de VVD, de, ja, de VVD, Tweede, Kamerlid. VVD, tweede ja. Kamerlid, die voert het woord over dit dossier en is van haar ook bekend dat ze daar echt heel stevig in zit. Heeft ze ook nooit onder stoel of bank geschoven. En uh, uh, ze heeft haar fractie van dit standpunt uh, weten te overtuigen. Maar dan is het inderdaad wel pijnlijk voor de VVD inderdaad dan vanmiddag om dan de PVV voor te zien stemmen. En terwijl ze zelf uh, in het geheel tegenstemmen. Waarom ze dat ook doen, dat gaf Sinehens vanmiddag ook in een mediacommentaar... ook tegen onze journalist, duidelijk aan. Zei ook van, we hebben een economische crisis, homo's, hetero's. Iedereen heeft er last van, we moeten nu coalities smeden. Er zijn nu gewoon even andere belangen, heel erg belangrijk. Dat vind ik niet leuk, maar het is even niet anders. En ik denk dat die VVD tegenstem vanmiddag ook duidelijk... als een geste richting de SGP moet worden gezien. Want de SGP is een partij die altijd heel erg duidelijk zegt... we beoordelen het kabinet van... Uh, VVD en CDA. En die laten die PVV eigenlijk altijd liever een beetje buiten beschouwing. Ik ja, weet het niet hoor. Eerlijk gezegd uh, kijk ik er heel anders tegenaan. Want ik, ik denk echt dit, dat dit inderdaad te maken heeft... met die afspraken tussen VVD en CDA. En er zitten zoveel afspraken in het pakket. Natuurlijk zegt dan de fractie... wij moeten ons aan de afspraken houden. Maar het is zo pijnlijk voor Janine Hennis om te zien... dat de PVV hierin een liberaler standpunt inneemt dan de VVD. De, wat er vandaag is gebeurd, ja dat zal inderdaad niet de wereld veranderen, maar het is en blijft... Voor, de voor het liberale hart van de VVD... en dat zijn misschien niet... De kiezers, de mensen die op de VVD stemmen, maar wel de achterban van de VVD, de mensen die actief zijn binnen de partij, de echte liberalen, zijn dit soort dingen uitermate pijnlijk. En zeker als dat gebeurt, juist als dat gebeurt, als een geste naar de SGP. Mm -hmm. Ja, nou, dat ben ik op zich wel een beetje eens. Ik denk, maar ik ben het ook wel een beetje eens dat het is vanwege uh, de, de, dat het gewoon in het kabinet heel gevoelig ligt. Uh, Marja van Bijsterveld, de minister van Onderwijs, die ook over emancipatie gaat, heeft, ondanks dat ze heel veel extra geld beschikbaar heeft gesteld voor homo-emancipatie, zegt ze ook al hele tijd dat ze dit dossier beheert. Van, ik vind het niet een iets wat van de overheid kan worden afgedwongen. Ik vind het ook wel bij de Nederlandse traditie van tolerantie passen... om wat ruimte te geven en die zaak ook over te laten aan gemeenten. Ja, ik moet ook zeggen, in die end... en dat zeg ik ook natuurlijk met mijn achtergrond als journalist... van een krant die er ook wel duidelijk in staat... Uh, als je gewoon kijkt naar de concrete praktijk... Dan, dan, dan moet je ook wel zeggen uiteindelijk van what's the problem? Maar goed... Uh, nou, de problem is, en dat vinden dus een aantal Doe partijen aan. in de Tweede Kamer... dat je niet bij een loket mag komen waarbij, de ene, ambtenaar, waarbij de ene ambtenaar uh, zegt... oh, wacht even, u bent homoseksueel... Ja wil, dan ga ik even mijn collega vragen. Er zijn toch partijen in de Tweede Kamer die vinden dat er, nadat we nu maar... inmiddels al een tijdje dat homohuwelijk hebben, dat dat misschien eens afgelopen moet zijn en dat die ambtenaar hoeft niet ontslagen te worden, maar die moet misschien wel binnen het ambtenarenapparaat iets anders kan Kijk, de doen. ideologische discussie, daar kunnen we echt uren mee gaan, gaan vullen. Dat gaan we niet, gaan doen. We niet doen. Maar ik, ik, uh, bij het loket lopen mensen, dat vind ik ook... dat mensen niet tegen een weigering bij het loket aan mogen lopen. Maar ik kreeg vandaag nog wat tweets van mensen die zeiden van... ja, ik werk bij Corus en daar houden we ook rekening met mensen... die niet op zondag willen werken. En uh, dan zeggen we niet, van ja, omdat je niet op zondag wil werken... kun je hier in zo'n vol continu bedrijf niet werken. Dat zijn geen ambtenaren, die hoeven de wet niet, niet uit te voeren. Overheidsdienaren. Nee, nee. goed. Maar. Maar. Goed, in elk geval is het wel duidelijk pijnlijk voor de, voor de VVD... Dat, dat, en het is maar ook weer duidelijk dat de PVV de meest vrije rol heeft. Die kan zich alles permitteren. Die kan ook rustig ja. de, SGP, de SGP wel schofferen... en de VVD en CDA ligt dat wat moeilijker Ja, het is voor. grappig, want ik heb ook weer via de Twitter... Uh, de, de afgelopen dagen discussies gehad met mensen... waarom besteden jullie toch zoveel aandacht aan elk tweet... Van, van Geert Wilders. Dan leg ik altijd uit: kijk, de PVV heeft op dit moment een heel zo'n interessante positie. Als zij eventjes de steun intrekken voor de coalitie voor VVD en CDA, dan is het al nieuws. Als ze uh, even uh, toch weer wat doen, wat eigenlijk niet uh, hoort bij hun eigen uh, gedachtegoed, als het moeilijk gaat met de immigratie, dan is het ook nieuws omdat ze zo'n belangrijke uh, sleutelpositie innemen. En hetzelfde geldt voor de SGP natuurlijk. Nog, een, nog een, een, een mooi voorbeeld van de belangrijke positie... die de PVV toch inneemt, is uh, natuurlijk de portefeuille van Gert Leers. Die moet zo meteen zijn begroting verdedigen. Vanaf nu, geloof ik, zo'n beetje gebeurt dat. Hij is van immigratie en asielbeleid. Nou, we hebben de hele uh, affaire rond uh, Mauro natuurlijk gehad. Toch komt dat vandaag ook weer ter sprake. Want Tovik Dibi van GroenLinks uh, gaat weer gaat een motie indienen, weer... waarin hij, als ik het goed begrepen heb het standpunt wat het CDA-congres twee weken geleden heeft geuit over hoe zij staan tegenover het beleid tegenover minderjarige asielzoekers die dat vast wil leggen, om toch dat CDA nou eens een keertje kleur te laten bekennen, zegt hij: het gaat hem daar niet om. Hij wil zegt of ik die wie het gaat het niet om het CDA. Ik wil dat, uh, dat er voor die minderjarige asielzoekers iets goed gedaan wordt. De VVD is gekomen met een voorstel die zegt: wij vinden ook dat het Onbehoorlijk bestuur is om die kinderen zo ontzettend lang te laten wachten. Dus wat je maar beter kan doen is op het moment dat een asielaanvraag van een minderjarige niet gehonoreerd wordt. Ze niet hier laten tot ze volwassen zijn. Maar meteen zij het goed begeleid en verzekerd van onderwijs en eten, drinken en kleding naar het land van herkomst terugsturen. Nou dat wordt allemaal vanmiddag weer besproken. En dan kijkt iedereen toch naar wat gaat dat VDA doen. Want in hun hart zouden ze wel willen, maar het kan niet wat de PVV betreft. Dat is wat er gesteld wordt. Dominique. Ja, dat is, dat is niet helemaal waar. Kijk, wat, wat, wat de afspraken met de PVV zijn er op gericht... om inderdaad minder immigratie voor elkaar te krijgen. Maar wat, wat eigenaardig is aan het huidige politieke klimaat... is als je naar het voorstel van de VVD kijkt... dan is eigenlijk wat de hele Kamer zou willen... is dat dit soort jongeren zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen... en als ze geen kans slagen hebben... ook zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Alleen de VVD stelt nu weer heel stoer voor... dat dat meteen na de eerste afwijzing moet. Dat kan niet volgens allerlei internationale afspraken. En dan denk ik vervolgens... waarom is de politiek dan niet in staat... om een andere oplossing te bedenken... bijvoorbeeld ook de vervolgstappen heel snel te doen... Mm -hmm. Of uh, nou ja, welke oplossing je ook maar kan bedenken. die wel uh, juridisch haalbaar is. Want daar zou ook de PVV. een groot voorstander van zijn, ben ik van overtuigd. Ik denk niet dat we deze Geen week een enorme omslag gaan zien. in het asielbeleid, eerlijk gezegd. Want de oppositie is totaal verdeeld. Wat je net noemde van Tovik Dibi. dat is gewoon eigenlijk. Uh, ja, het komt op mij over als een beetje winkelen. in de, de, de initiatiefwet van de PvdA en de Christenunie. die ook al zo'n voorstel doen voor de dat Mauro's. Ligt er wel, hè? Die maar goed, het CDA heeft vorige week voor de motie gestemd. dat Mauro een studievisum in Nederland mag afwachten. Daar blijft het even bij. Ik denk dat dat het CDA en de coalitie voorlopig eh, leers blijven volgen. Belangrijk is inderdaad wat de PVV gaat doen... of die tevreden zullen blijven met de cijfers. Die zien er nog steeds niet uit zoals de PVV ze graag zou willen hebben. Maar ik, ik denk niet dat we deze week een enorme uh, omslag gaan zien op, op dit punt. En daarvoor is het eigenlijk ook gewoon te verdeeld. En kan Leers, ondanks dat het allemaal niet even sterk overkomt altijd... kan die voorlopig wel gewoon doorgaan. Oké. Okay. Dan wil ik ook nog even naar uh, de Partij van de Arbeid. Job Cohen was gisteren uitgebreid in het nieuws... omdat hij vindt dat er een nationaal woonakkoord moet komen... vanwege alle problemen op de woningmarkt. De, de, de, de huurdoorstroom die stagneert. En... Natuurlijk komt daar dan ook altijd weer... ik had het over wat hardnekkig is in de politiek... die hypotheekrente aftrek ter sprake. Uh, de Partij van de Arbeid vindt dat al langer bespreekbaar. Nu vinden ze het zelfs zeer bespreekbaar. Er wordt natuurlijk meteen geschermd... met het Internationaal Monetair Fonds... met uh, de Nederlandse Bank. Eigenlijk alle instellingen die iets weten van economie en financiën... zeggen jongens, het moet een keer ophouden daar in Nederland... met die hypotheekrente aftrek. Het kan echt niet meer. En dan is de Pavlov-reactie van premier Rutte... consequent ook nu... No way dat daarover gesproken wordt. Eh, nou, ik wil niet zeggen over My Dead Body, maar ongeveer. En eh, Gerard Beverdam, jij zei. Ik, ik kan dat wel politiek duiden waarom hij. Uh, alle goede ideeën misschien van internationale instellingen in de wind slaat en meteen nee begint te roepen. Um, oh, nou. Dat... Ja! Dat <laughs> <Nee, hij hen> mag. Nee. <hij> Kijk, het is gewoon heel duidelijk voor deze kabinetsperiode afgesproken... dat er niet getornd wordt aan de hypotheekrente-aftrek. Het was niet alleen van de VVD, maar ook van het CDA zeker. Een keiharde verkiezingsbelofte die door Balken is gedaan. Dus op dat punt is hmm. er gewoon weinig ruimte... Nee, dat klopt, ik, maar dat wordt ook niet gezegd nu... Maar om er überhaupt over te spreken over op langere termijn wat kan. Nou, het woord... Sterker nog, Cohen heeft zelf uh, een van zijn schaarse tweetjes verstuurd... dat hij het ook eigenlijk ook nee, Niet nu. zo bedoelde. Nee, niet nu, maar het wel bespreekbaar wil maken. En zelfs dat... Een woonakkoord ja. en allemaal heel goed natuurlijk overwogen, afgewogen, et cetera. Want wat is er aan de hand? Die woningmarkt is in, op dit moment natuurlijk een totale ramp. Dus iedereen die het woord alleen maar uitspreekt... die loopt het risico een, een, een, een enorme laag kritiek over zich heen te krijgen... omdat het nog slechter gaat uh, met de verkoop van huizen. Dus daar moet ook op een hele gestructureerde, rustige manier over nagedacht worden. Het enige probleem is het wordt nu taboe verklaard uh, om diezelfde steeds. reden. Maar nog steeds en nog steeds en dat blijft maar zo. En Ik waarom denk is dat we in de partijen... die hardnekkigheid? En ja, die angst, die angst, die zit er, die zit erin omdat het er zit de, alle, uh, bijna alle Nederlanders, 7 miljoen geloof ik, hebben, uh, zitten erin met, uh, met hypotheken. Dus iedereen krijgt uh, de koude rillingen als, er, uh, als je er maar aan denkt... dat dat ineens die aftrekkingen bestaat. Maar wat nu, hoe komt het dat het CDA die stap namelijk heel lichtelijk wel maakt? Het wetenschappelijk bureau, althans, die ja. zegt niet nu, want het is nooit nu. Maar er moet over gepraat gaan worden, want het is inderdaad onontkoombaar. Maar de VVD doet dat consequent niet. Het is al voor de tweede keer. Het CDA, uh, het wetenschappelijk instituut, heeft het ook al een paar jaar geleden gezegd. Laten we daar eens goed naar gaan kijken of we dat wel kunnen... Uh, die toen al gepleit voor, af, voor afschaffing van de aftrek. Nu hebben ze dat weer gedaan. En uh, ik denk ook dat we deze kabinetsperiode die ingrepen niet gaan zien... maar de partijen doen er wel goed aan om voor de volgende periode... Dus gewoon heel fundamenteel naar die woningmarkt te gaan kijken. En inderdaad, het zal heus niet zo dat die hypotheken het aftrek... zal in één keer niet afgeschaft worden. Maar dat aftoppen, van, dat het onbeperkt af, afgetrokken kan worden... Ja, dat, dat... Nou ja, wat je in feite ziet is dat er al zoveel is veranderd... maar dat gebeurt dan via de banken. En de banken zitten in de problemen... en dus nemen de banken nu maatregelen om de mensen veel minder te lenen dan een paar jaar geleden nog de gewoonte was. Je zal straks zien, hè, de Rabobank kwam al met het voorstel... dat er misschien een richting ingegaan in wordt... dat mensen verplicht worden om af te lossen. Ja. Ja, dan, nou, goed, dat lost een mooi probleem op de voor de politiek. Hoeft de politiek de, de, dat niet meer te besluiten? De perverse prikkel die er een aantal jaren geleden in zat was... neem een, uh, een, een uh, aflossingsvrije hypotheek mm -hmm. op je huis... van liefst zo hoog mogelijk, dan profi profiteer je het meest. En dat is wel, uh, daar zijn de ogen nu wel voor opengegaan. dat dat toch niet zo'n heel handige manier van zaken doen is. Dan tenslotte nog even. We hebben niet lang meer, maar toch... want ik vond het verheugend om te zien... dat wij echt een minister van Economische Zaken hebben. Ik heb hem eigenlijk maar zo weinig gehoord, minister Verhagen. Maar die heeft nu dan toch gezegd... dat de onrust over Europa... vat begint te krijgen op onze economie. Want uh, er wordt wat minder geconsumeerd. De consumptie is, is, is, is, is, is, is geloof ik gekrompen. Dit kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal. De cijfers staan op oranje, zegt hij... Was het jou niet opvallen, Dominique van der Heijden, dat je hem eigenlijk helemaal niet hoorde? Nou, er is natuurlijk een hoop concurrentie uh, wat dat betreft. Want uh, Jan-Kees de Jager is ook van het CDA. Die is de minister van Financiën. en het maar is, is een... toch wat anders dan. Nee, dan maar... direct, direct uh, ja. naar de burgers toe wat je merkt in het land. Ja, ja dat, dat is niet helemaal waar. Want uh, de minister van Financiën is samen met zijn staatssecretaris... ook, ook uh, verantwoordelijk voor de belastingen. En daar merken de meeste Nederlanders toch wat van. De minister van Economische Zaken gaat traditioneel eigenlijk meer over het bedrijfsleven. Mm. En uh, subsidies en dergelijke. Maar Verhagen die wil natuurlijk ook af en toe wel even in de picture... om te laten zien dat hij ook wel verstand heeft van de economie. Nou, dat, dat, is, uh, dat is dan vandaag uh, gebeurd. Ja, want het gaat natuurlijk ook wel over de ondernemers. Hij zegt het vertrouwen van de ondernemers en de consument heeft een fikse deuk gekregen. Er wordt minder geconsumeerd. Dan denk ik altijd, en dat komt natuurlijk ook... omdat iedereen weet dat er verschrikkelijke bezuinigingen komen. Zo zie je maar dat dat heel, heel harde bezuinigingen... in elk geval voor het laten rollen van geld in een land... niet echt heel erg veel zoden aan de dijk Hand zet. Hand op de knippen. De bezuinigingen, maar daarnaast ook wel gewoon de voortdurende onrust over de aanpak van de eurocrisis. Ik bedoel, dat sleept natuurlijk al maanden en maanden en maanden in. Er is nog geen zicht op. Ik, uh, ik denk ook dat we hier voorlopig niet van af zijn van deze onrust. En uh, consumenten houden niet van onrust. Ik denk dat als ze duidelijkheid zouden hebben over de bezuinigingen... Mm -hmm. dat dat beter zou zijn voor de economie dan die voortslepende onrust over... Ja, waar, waar zijn we eigenlijk over een jaar? Hebben we dan nog wel een euro? En het is dus niet gek dat we Van Hagen tot nu toe nog niet gehoord hadden. Het is meer dat hij zich nu ook even wil laten gelden. Want eigenlijk ligt het niet zo op zijn weg. Nou, het, het, uh, eigenlijk ligt het ook wel op zijn weg. Maar zoals ik al zei, uh, Rutte gaat, gaat er natuurlijk ook over, over de economie. Daar willen we ook altijd graag iets van hem uh, horen en uh, van jou, Kees de Jager. Dus het is gewoon een beetje te druk daar uh, op, de, op die financiële economische hoek. Het schiet er een beetje bij in. Het schiet er een beetje Iedereen bij in. Iedereen krijgt oh, ja. af en toe een beurt. Zo is dat. <laughs> Heel goed. Geert dan van het Nederlands Dagblad en Dominique van der Heijden van de NOS. Heel hartelijk bedankt. Dit was ons vraaguurtje vanuit Den Haag. Morgen zitten wij om half vier weer in Hilversum. En daar zit nu, zoals altijd natuurlijk, de presentator of presentatrice van het Radio 1 Journaal, ja, Lucella Lacarrasso, zo meteen na het nieuws van half vijf. Ja, goedemiddag. Hi. We hebben nieuws over hoe de besluitvorming over mensen als Maro Manuel beter kan in de toekomst. De minister van de Onderwijs die reageert uitgebreid op de aanhouding van de adjunct schooldirecteur in Nieuwegein. We hebben ook nog iets over klompen en nou, dat inderdaad na half vijf. Het nieuws krijgt u eerst van Ewout de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft onverwacht toch een motie aangenomen. waarin het ambtenaren wordt verboden te weigeren om homo's te trouwen. De oppositie kreeg, kreeg bij de motie de steun van de PVV, waardoor er een meerderheid ontstond. VVD, CDA, Christenunie en SGP stemden tegen. De coalitie leek de kwestie op de lange baan te willen schuiven. Vanavond of morgen is er mogelijk al een nieuwe Italiaanse regering. Beoogd interim premier Monti is bijna klaar met zijn voorbereidende gesprekken en heeft de nodige steun in het parlement. De Italiaanse interimregering moet ingrijpende economische hervormingen doorvoeren. Het Europese parlement gaat het speculeren op overheidsschulden flink aan banden leggen. Een grote meerderheid stemde voor het beperken van het zogeheten naked short-selling, het speculeren op koersdalingen zonder de, onder de onderliggende stukken in bezit te hebben. En verder is besloten de handel transparanter te maken. Zometeen ook in het Radio 1 Journaal. Lokale organisaties moeten een rol krijgen bij het beoordelen van de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland mogen blijven. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Volgens het rapport moet meer worden gekeken naar de bijdrage die iemand aan de lokale gemeenschap levert. Minder ambtelijk en meer maatschappelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Nijmegen richting Gorkum is dicht bij Tiel. Hij heeft te maken met een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Inmiddels tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. Ook vanuit Gorkum naar Nijmegen lange file tussen Geldermalsen en Tiel 9 kilometer. Verkeer vanuit het oosten van het land richting Gorkum of Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Valburg via Utrecht over de A50 en de A12. Verder lijkt het alsof het iets drukker is dan gebruikelijk op dit moment. Uh, niet al te veel bijzonderheden. De enige andere file die opvalt is die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 4 kilometer. Zijn auto's stil blijven staan, de linker linkerrijsschok is dicht.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Ook lokale overheden moeten een beslissende stem hebben... bij een schijnende kwestie als de uitgeprocedeerde asielzoeker Manro. Dat zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken... in een nog vertrouwelijk rapport. Wij hebben dat rapport en de reacties. Dan de economie. Die is in het derde kwartaal gekrompen. De seinen staan op oranje, zo horen we de hele dag al. Ondernemers en consumenten missen het vertrouwen om het tijd te keren... We spreken daarover met minister Verhagen van Economische Zaken... over zijn bezorgdheid. We gaan ook te raden bij de detailhandel. Niet alles in de economie is kommer en kwel. De Ghanese koning Nana Okrukata, de vijfde van New Accurate... schiet de Nederlandse klompenexport te hulp. Zijn majesteit heeft 10.000 Friese klompen besteld. Op welke klomp moet dan wel de vlag van Ghana? Het begon in New York, op Wall Street, waar de Occupy-beweging haar eerste tentjes opzette. Tientallen Amerikaanse en ook buitenlandse steden volgden. Het kampement in New York is nu opgedoekt. In Amsterdam gebeurt mogelijk hetzelfde. Wij hebben verslaggevers in beide steden. In het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Beslissingen over uitgeprocedeerde asielzoekers moeten voortaan anders worden genomen. Dat blijkt uit een rapport dat inmiddels in handen is van NOS Nieuws. Nu doet de minister dat na advies van de IND. Denk aan iemand als Mauro. De adviescommissie Vreemdelingenzaken pleit nu voor een vaste speciale commissie... die de minister gaat adviseren. In Duitsland bestaat al zo'n commissie, de zogenaamde Hertevel-commission... Margriet Bransma, onze verslaggever, is op de weg terug vanuit Duitsland. Margriet, jij hebt daar een verslag gemaakt over deze commissie. Hoe, hoe ziet dat eruit in Duitsland? In Duitsland hebben eigenlijk alle deelstaten zo'n hertenvouwcommissie. Een ja, commissie, zeg maar, moeilijke schrijnende gevallen. En de, de leden zijn uh, ambtenaren van de betreffende deelstaat... van immigratiediensten als de IND, maar ook lokale bestuurders, uh, ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld vluchtelingenorganisaties... van kerken, van sociale diensten, meestal ook een arts. En ja, met die commissies in, is uh, in, in Duitsland eigenlijk in de jaren negentig begonnen... en ja, het doel daarvan is het asielbeleid een toch wat menselijker gezicht te geven. En kan je die situatie van schrijnende gevallen in Nederland... Hè, kan je die vergelijken met, met hoe het in Duitsland is? Ja, dat kan heel goed. Er zijn hele grote overeenkomsten. Ik was uh, bijvoorbeeld op bezoek de afgelopen dagen bij een gezin uit Kosovo... 20 jaar geleden gevlucht uit Kosovo naar Duitsland dus. Kreeg geen verblijfsvergunning, maar werd wel jarenlang geduld. Tot een paar jaar geleden de, de jongste van de drie broers ook 18 werd. Waren die drie jongens dus alle drie meerderjarig... Ja, toen zetten Duitsland voor alle drie zonder pardon uit. En dat terwijl ze volledig meedraaiden in de lokale gemeenschap, geworteld waren, zoals dat dan zo mooi heet. Ja het, het zal je bekend voorkomen. En, en het idee is nu um, in Nederland om het zo te regelen dat ook burgemeesters kunnen meepraten in zo'n commissie. En dat dus maatschappelijke organisaties, zoals in Duitsland ook mee kunnen praten. Kan dat ertoe leiden dat er een soepeler beleid komt? Dat de minister op, op basis van het advies van zo'n commissie meer gevallen schrijnend zal noemen? Ja, die kans bestaat. Als je zo'n commissie inricht, dan ja, is de kans groter dat er wat meer mensen toch een verblijfsvergunning krijgen dan zonder zo'n zo commissie. Maar je moet niet denken in hele grote aantallen. Ik was in noord en west westfalen dat is een deelstaat die heel erg vergelijkbaar is met Nederland. Qua grootte, qua inwoneraantal, qua instroom ook wel van uh, asielzoekers. Nou, daar bekijkt die hertenvalcommissie gemiddeld zo'n 400 zaken per jaar. En in 20% van de gevallen, dus dat is in zo'n 80 zaken, wordt gezegd... het is niet humaan om deze persoon of personen... Hè, kan een hele familie betreffen, uit te zetten geeft ze toch een verblijfsvergunning. In het overgrote deel van de gevallen zegt die commissie dus... nee, u moet echt weg. En nu zegt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken hier in Nederland... kijkend naar de situatie in Duitsland... dat dat meepraten door burgemeesters en organisaties als kerken wenselijk is. Maar welk probleem moet dat dan oplossen? ...onrust in, in lokale gemeenschappen bijvoorbeeld. Dat zie je voortdurend dat vrienden, collega's, hè, leden van de voetbalclub, scholieren, noem maar op... ...in opstand komen als iemand met wie ze jarenlang zijn opgetrokken... ...die deel is gaan uitmaken van hun lokale gemeenschap, opeens weg moet. Nou. Die adviesraad Vreemdelingenzaken zegt nu: daar moeten we rekening mee gaan houden. Met de vraag in hoeverre iemand na een jarenlang verblijf in ons land maatschappelijk verankerd is. En ja, dat kan je natuurlijk pas goed beoordelen als je de lokale gemeenschap ook betrekt bij de besluitvorming. Dat maakt het draagvlak voor een besluit groter. En die minister leert in dit geval dus ook wat minder een kop van jut. Ik probeer me te voor te stellen hoe dat in de praktijk uh, werkt, Margriet. Gaat zo'n commissie dan over alle uitgeprocedeerde asielzoekers een finaal advies geven? Nee, absoluut niet. Er moeten om te beginnen natuurlijk die schrijnende omstandigheden zijn. Het moet echt heel duidelijk zijn dat, er, ja, uh, dat het misschien inderdaad niet humaan is om iemand uit te zetten. En dan moet je denk ik in het merendeel van de gevallen gaan denken... aan kinderen die uit hun gezin worden gehaald. Dat wordt natuurlijk altijd als heel schrijnend ervaren. Dat een kind alleen naar een vreemd land wordt, wordt, wordt uitgezet... en de familie achterblijft. Dat zie je trouwens in Duitsland ook wel. Die die krijgen veel meer zaken voorgelegd... dan ze in behandeling nemen. Heel vaak zeggen ze... we zien de schrijnende omstandigheden niet. Dus het is, het is echt niet noodzakelijk... als je kijkt naar het voorbeeld van Duitsland om opeens te denken van, oh, nu mogen al die uitgeprocedeerde asielzoekers straks blijven. Heel kort, tot slot, Margriet, de IND blijft er wel bij betrokken. Ja, die heeft al een commissie schrijnende zaken. Die bestaat nu alleen uit ambtenaren. Het advies luidt dus, bereid deze bestaande commissie uit... met maatschappelijke organisaties enzovoort... zodat de schrijnende gevallen niet meer alleen met ambtelijke ogen worden bekeken. Margriet Bransma, dank je. We gaan eens kijken hoe dit uh, bij het lokaal bestuur valt. Bij VVD-burgemeester Frits Naafs van de Utrechtse Heuvelrug. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van dit voorstel voor een speciale commissie? In feite een uitbreiding dus van de rein in de gevallen die er nu is. Nou, buiten dat, dat ik nog even uh, expliciet wil kijken van wat de consequenties zijn... denk ik van, uh, dat het een positieve uitwerking kan hebben. Ik heb ook gehoord van dat het in Beieren, en met name in Duitsland, zijn nut ook zelfs bewezen heeft... Zelfs bij de oorspronkelijke fervente uh, tegenstanders in het verleden... dat die al uh, vertuigd zijn geraakt van het nut van deze commissie. Ja, wij worden natuurlijk als burgemeesters uh, ook geconfronteerd met schrijnende gevallen. Uh, en als op deze manier uh, um, dat ertoe kan bijdragen... dat uh, um, uh, um, mensen die echt helemaal maatschappelijk verankerd zijn... Uh, um, dat, dat daar op een bepaalde manier maatwerk voor worden, uh, kan worden geleverd. Ik denk van nou, dan doen we een goede zaak met elkaar. Ja, de commissie die stelt ook in het advies dat de gemeente die opkomt voor een schrijnend geval binnen de gemeente... dat die dan uiteindelijk wel garant moet staan voor de asielzoeker na een positief besluit. Is dat iets wat bij uw gemeente ook zou kunnen spelen? Nou ja, ik weet niet precies of de gemeente dan garant moet gaan staan. Dat zouden ook andere instanties doen, kunnen doen. Dat zie je vaak ook al in de praktijk bij situaties die in het verleden zijn langsgekomen. Dat kerk of zelfs bedrijven daar een rol in zouden willen spelen. Dus ik denk dat dat een punt van nadere uitwerking is. Maar dat zou wel kunnen bij uw gemeente, hè, als het gaat om de gemeente. Ja, daar zou ik ook nog met de gemeenteraad natuurlijk ook binnen het college over uh, moeten van gedachten wisselen. Zover is het nog niet. U vraagt nu een eerste reactie op, die, op het instellen van die, uh, van die commissie. Overigens heeft de minister Leers daar zelf ook om gevraagd, hè, om, om dat advies. Dus dat ligt er nu ook. Dus ik denk van ja, ik zie daar wel aanknopingspunten voor. Hoe, hoe groot achter de kans dat minister Leers dit advies zal overnemen? Ja, dat moet u vooral aan de minister vragen volgens mij. Maar ik uh, heb begrepen van wat hij zelf... Uh, uh, gevraagd heeft uh, uh, aan de adviescommissie om, om hem daarover te adviseren, uh, nou ja, dan ligt dit ja. er. Uh, dus dan denk ik, van, dan kan ik dat niet zomaar van tafel schuiven. Want gelet op uw ervaring die u zojuist hebt beschreven, en uh, gelet op het advies wat er nu ligt, wat gaat er dan even in de kern niet goed bij de wijze waarop het nu gaat? Ja, ja dat, dat, dat kwam net ook al langs eh, bij het verhaal van mevrouw Brandsma. Die eh, in Duitsland eh, op bezoek was geweest. En die daar toch ook dingen hadden gehoord. Ja, we hebben hier natuurlijk ook wat situaties gehad. Eh, van schrijnende gevallen die eh, eh, ook lokaal zijn aangekaart. En waarbij eh, je formeel dan niet via zo'n adviescommissie jouw eh, verhaal kan doen. En die lokale stem. Als die commissie er straks komt en je kan die lokale inbreng daar eh, wel in meegeven. Dan komt er in ieder geval een afgewogener oordeel. Ja. Uw advies is dadelijk burgemeester, Frits Naas van de Utrechtse Heelverrug. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan wij naar het economisch nieuws. Slecht nieuws was het voor Nederland. Want het afgelopen kwartaal is de economie gekrompen met 0,3 in vergelijking met het tweede kwartaal. Want daar kijk je dan altijd naar. Terwijl de economie in Duitsland en Frankrijk juist licht gestegen is. Hoe valt dit nieuws bij de ondernemers in Diemen? Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging daar naartoe. Even kijken of ze hier al van de zondere economische cijfers hebben gehoord. Een Primera winkel. Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. En heeft u eh, al gehoord, het nieuwste cijfer van het CBS, dat de economie krimpt met drie tiende procent? Dat heb ik gehoord vanmorgen op de radio, ja. Maar dat is niet best, hè? Nee, ja. moet houden. En hoe doet u dat? Ja, allemaal een beetje minder, allemaal maar, hè? Maar, maar je kan niet altijd blijven groeien, natuurlijk, hè? Nou ja, er zijn bedrijven die alleen maar aan groei, groei, groei denken. Nee, dat kan niet altijd. Op een gegeven moment heb je de groei bereikt. En we krijgen het nog moeilijker, volgens mij. En u ook, want uh, er is geen klant in de winkel nee. behalve deze irritante verslaggever. Nee hoor, irritant bent u niet. Oh. Nee, nee, u bent, u bent nieuwsgierig. <laughs> wachten we, gewoon wachten moeten we. Lek Scholt is uh, wethouder Financiën van uh, Diemen. De economie krimpt en dat is ook de schuld van de overheid en van gemeentes, want u geeft minder uit. Ja, dat, dat klopt, denk ik. De meeste gemeentes geven minder uit. Hoeveel bezuinigt u? Ja, nou, wij bezuinigen ruim 2,5 miljoen euro, dat is structureel. Wij noemen dat overigens ombuigingen, want bij die bezuinigingen zit ook nog lastenverhoging. 17 procent, hè? De OZB gaat omhoog, de rioolheffing. En de afvalstoffenheffing eh... Zijn de mensen niet blij mee? Eh, nou, dat verschilt. Onze overtuiging is, wil je deze gemeente eh, goed en leuk houden... Eh, dan moet je ook zorgen dat alles door kan functioneren. En daar durven we ook wel een prijs voor te vragen. En een hele hoop mensen hebben ook gezegd, dat willen we ook best wel betalen gemeente, als je ook gewoon levert wat je belooft. Waar ja. bezuinigt u op? Nou, we bezuinigen op een grote variëteit. Dat, eh, verenigingen, sportverenigingen, sportfaciliteiten. Eh, maar ook op ons eigen ambtenarenapparaat. Hoeveel gaan eruit? Nou, we, we, we gaan uiteindelijk met procent of 4-5 krimpen in het ambtelijk apparaat. Dat smeren we overigens wel uit over 4-5 jaar. Waar bezuinigt u nog meer op? Nou, dat, dat is eigenlijk wel de hoofdmoot. Op sommige dingen bezuinigen we echt niet. Nou, dat gaat met name over hoe zien we de wegen, de plantsoenen, de speeltuinen, de bomen eruit. Uh, en wij hebben besloten om daar structureel meer geld aan uit te geven. Niet alleen maar somberheid troef hier in Diemen. Uh, nee, nee, ik ben niet het type van somberheid uh, troef. Ik bedoel, we hebben hier een leuke gemeente, een leuke gemeenschap. Dat willen we zo houden. Dag meneer van de dierenwinkel. Hey, ja. Jongen, man. Hey, heeft u uh, die CBS-cijfers gehoord vanochtend? Nee. De Nederlandse economie die krimpt met drie tienden. Ja, erg, hè? Drie tienden. Vind je niet? Dat is een verschrikkelijk bedrag. Dus stelt niks voor. U bedoelt, waar maakt u zich druk over? Ja, waar maken ze er druk over? Maar dat praten ze uren en uren praten ze erover. Wij in de, in de, in de Kamer. Drie tienden. Wat is nou drie tienden? Nou ja, uh, landelijk gezien is dat ontzettend veel. Ja, maar zo kun je alles wel, uh, kun je alles wel rekenen. Als je nou naar een wedstrijd gaat van Ajax... vader en moeder met twee kinderen... 45 euro voor een plaatsje. Dan denk ik, hoe kan dat? Alle kinderen van 6, 7, 8 jaar lopen met, met een telefoontje. Met een telefoontje. Zo prrr, Kost 30, 40 euro in de maand wat ze verbellen. Hoe kan dat? En dan moet ik over drie tienden. Waarom heeft u een dierenwinkel en bent u geen econoom geworden? U verkoopt zangzaad en strooizout? Ja, maar ik verkoop geen lucht, Deze. zoals al die economen. Die verkopen lucht. Dat komt nooit uit wat ze zeggen. En ze zijn allemaal hoogleraar. Hoogleraar in de economie. Stelt helemaal niks voor. Maar hoe gaat het met uw hondenvoer en kattenbrokken? Als de economie slechter wordt, schijnt het zo te zijn... dat de mensen dus dan weer thuis blijven... Dus meer met het hondje gaan wandelen. En als die hond gaat wandelen, heb je meer trek in eten. Dus dan gaat het niet zo heel erg slecht. <laughs> zo is het gewoon. De occupy beweging in New York is tijdelijk ontruimd en het leverde 70 arrestaties op. En in Amsterdam zijn, zijn ze precies één maand bezig. Daar gaan we zo mee schakelen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Er is een lichtpuntje te melden voor over de A15 Nijmegen richting Gorkum. De weg was een tijd lang helemaal dicht bij Tiel na een aanrijding. Het verkeer kan er nu tenminste via de af- en de oprit langs. Geeft ook wel wat vertraging Tussen ochtend en Tiel staat 5 kilometer. Verkeer op weg naar Gorkum of Rotterdam kan het beste omrijden via de A50 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De Tweede Kamer wil af van de ambtenaren die weigeren een homohuwelijk af te sluiten. Vanmiddag stemde een meerderheid voor een motie van GroenLinks... die een eind moet maken aan het verschijnsel Weigerambtenaren. Hans Andriega in Den Haag. Is dat een verrassende uitslag? Ja, want heel lang leek het erop dat er een soort van afspraak was... tussen CDA, VVD en PVV dat zij tegen deze motie zouden stemmen. Dat was op zich wel een bijzondere uh, afspraak als die gemaakt is, want uh, VVD en PVV was ook bekend van dat ze eigenlijk ook van dat verschijnsel weigerambtenaren af willen. Uh, de PVV had al aangekondigd dat ze met een eigen uh, voorstel zou komen, dat moet nog geschreven worden. Dus daarmee dacht de coalitie en de gedoogpartner in elk geval tijd te kopen om dit uh, te regelen. want. Het duurt wel even voordat je zo'n voorstel hebt uh, geschreven. En CDA en op de achtergrond ook de SGP die vonden dat een prima oplossing. Want zij vinden altijd al dat uh, ambtenaren moeten kunnen weigeren om een homohuwelijk te sluiten. En is het dan zo dat de VVD zich aan die afspraak heeft gehouden als die is gemaakt en de PVV verrassend niet? Ja, de laatste dagen, uren, moet het toch uh, duidelijk zijn geworden... dat uh, de PVV dacht van, uh, wij gaan toch niet akkoord met dat uitstel. Dat duurt allemaal te lang. Het is uh, bekend dat wij uh, tegen die weigerambtenaren zijn. Dus laten we dan nu toch maar gewoon uh, voor die motie stemmen. En dat was dan vooral voor de VVD pijnlijk, want die... Uh, voelde zich wel uh, gebonden aan de afspraken... en in elk geval aan de fractiediscipline. Want binnen die VVD-fractie uh, zit mevrouw Hennis Plasgaard... die is verwend voorstander uh, van de motie van GroenLinks. En zij moest dus uh, vanwege die beruchte fractiediscipline... vanmiddag toch tegenstemmen. Ja, weet je, blij wordt ik er niet van, maar dit is de politieke realiteit. Maar het leek wel alsof je heel erg verrast was door, door, de, door de uitslag. Nee, ik was niet verrast door de uitslag. Dit zat er natuurlijk uh, dik in. Ja. En u had het er echt moeilijk mee, hè, hoe, de, hoe dit is gelopen? Ja, het is een principieel punt waar ik uh, vrij geharnast in zit. En dan is het altijd uh, lastig als je om procedurele redenen uh, tegenstemt.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 Dat nou, lag natuurlijk wel zo, Hans, dat ze blij kan zijn met deze uitslag. Uh, want die motie is dus aangenomen. Wat gaat ermee ja, gebeuren? Ja, dat was ze dus zeker, uh, dat de motie toch wel is aangenomen. Wat er nu gaat gebeuren? Nou, uh, GroenLinks was er natuurlijk als de kippen bij om meteen te vragen... nadat de motie was aangenomen, wat gaat het kabinet hiermee doen? Nou, uh, het kabinet heeft al aangegeven dat ze eerst voor advies... naar de Raad van State gaat. Er is nog zo'n probaat middel in Den Haag om uh, vooral tijd te kopen... zaken een beetje op de lange baan te schuiven. Maar Van Gent gaat dus met een ruime meerderheid... In de, in de Tweede Kamer er wel vanuit dat uh, voor het eind van het jaar... toch wel duidelijk moet zijn wat het kabinet met deze motie gaat doen... en dat ze hem gaat uitvoeren. Dus kortom dat er snel een einde komt aan de weigerambtenaren. Hans Andriga vanuit Den Haag, dank wel. Die maakt plaats voor Marco Verhoef met het weer. Goedemiddag, Marco. Ik um, zou niet zeggen saai, maar misschien wel een wat eentonig weerbeeld. Hè? Vandaag, afgelopen dagen. Ja, je hetzelfde. Hetzelfde. Saai. Ja, dit is een nuance. Laten we het daarop houden. En nuances, ja, dat is ook eigenlijk het verschil wat je steeds ziet. Het is voor ons meteorologisch het ontzettend saai weer. Want we hebben een hoge drukgebied boven Scandinavië, Oost-Europa. En dat wil niet van zijn plaats. Dat betekent dat storingen die het echte weer brengen, die blijven wel op afstand. Maar in dit tijd betekent dat ook neven en mistkansen en laaghangende bewolking. Nou, daar kunnen we in het noorden van het land... wederom over meepraten vandaag, want daar heeft de zon niet geschenen. In het zuiden van het land wel de hele dag. In het midden van het land kwam hij er aan het eind van de ochtend bij. Ja, en dat weer, dat hebben we al een paar dagen... en dat hebben we dus nu nog steeds. En toch moet jij elke dag naar je werk komen... Ja. Om, euh, om ons hierover te vertellen. Dus gaan we even nadenken, wat kunnen we Marco nou vragen? We zitten op de helft van november is droog. Is het nou zo dat het de hele maand nog niet geregend heeft? De eerste en de tweede is er wat neerslag gevallen. Daarna is het droog gebleven. En uh, die eerste twee dagen was ook uh, nou, niet echt om over een huis te schrijven, die hoeveelheden. Dus wat dat betreft is het tot nu toe droog. En de komende twee weken zien er ook niet uit dat het kledder nat gaat worden. Ja, en dan durf ik eigenlijk nu al wel aan om te zeggen dat november 2011 te droog gaat worden. Jij durft. Even de komende dagen. Hoe ziet dat eruit, denk je? Nou, ja, nee, maar het, nee het heen, nee. Wordt er meer zon? Ik bedoel, genoeg te vragen, Marco. Er gaat gelukkig ook wat veranderen, dus wat dat betreft hoef ik niet uh, neerslachtig naar mijn werk te komen dat ik niks te vertellen heb. Uh, voor morgen nog niet, dus dat is een beetje hetzelfde als vandaag. We beginnen morgen hierna met mist, vooral in het noorden van het land kan dat uh, lang blijven hangen. En ook laaghangende bewolking kan er nog wel even blijven hangen. De rest van het land al heel snel de zon, Smiddags middags in het noorden ook, en dan is het vijf uh, tot 9 graden misschien nog in het zuiden. En dan gaat donderdag de wind draaien naar het zuiden tot het zuidwesten. En dan wordt het overal wat warmer. Fascinerend. Niks saai. Een Marco. heerlijk beroep. Zo'n uh, 200 arrestaties bij de ontruiming van het Occupy-terrein in Zugatti Park in New York. De politie heeft vandaag dat terrein schoongeveegd. Dit tot grote woede en ook wanhoop van veel demonstranten. All my shit's in there. All my friends are in there. That's my fucking home. Ik weet het niet, maar ik ben in jail. gevangenis. So ik go. Al mijn vrienden zijn daar. Al mijn spullen zijn daar. Het is mijn huis, zegt deze vrouw. Wat moet ik in de gevangenis? Correspondent Wessel de Jong. Wessel, nou, dat leidt tot heel wat emoties. Uh, ging het er dan ook hard aan toe? Ja, het ging er stevig aan toe. Het was een uh, goed voorbereide actie. Begon om uh, kwart voor twee s'nachts met uh, honderden politiemannen. Hadden de hele omgeving hadden ze afgezet. Zodat er ook geen uh, demonstranten van uh, andere plekken te hulp konden schieten. Nou, de, de, de bezetters, de Occupy Wall Streeters... kregen zo'n uh, tien minuutjes uh, waarschuwingstijd. Kregen ze werden de briefjes uitgedeeld van de eigenaar van het park. Dat ze meteen moesten verdwijnen. Moesten al hun spullen moesten ze meenemen. Binnen tien minuten dus. Uh, een, een groot aantal van de, van de Occupy'ers heeft daar gehoor aangegeven, maar een aantal niet. Die trokken zich terug in de keuken op het, op het centrale gedeelte, gedeelte van het plein, maakten daar barricades, uh, uh, begonnen zich te verzetten en daar dus die, die 190, daar zijn dus 190 arrestaties bij verricht. Er kwam pepperspray aan te passen en wat ik op de beelden gezien heb, was het een, een behoorlijk geduw en getrek. Want hoeveel tenten met hoeveel mensen waren er eigenlijk nog, Wessel? Op dat moment zelf hoeveel mensen er precies waren, weet ik niet, maar ik denk toch wel een een, een, een paar honderd, als ze er, er zo'n 200 gearresteerd hebben. Het was echt een, een flink tumult. Dat zie je, toch wel, uh, zie je toch wel aan de beelden. Maar tegelijkertijd, je zag ook wel dat het de afgelopen dagen... en dat zie je ook op de andere plekken in de andere steden ook. Uh, ook hier in Washington. Het wordt toch wel wat stiller. De, de, de, het nieuwe is eraf. En het, uh, het werd nog steeds meer een kleine, harde kern... die hier en daar wat, uh, wat kleine acties hield. Vooral het, ja, het, het, ook het calamiteitennieuws begon te overheersen... rond al die parken. Er zijn zo'n beetje drie doden gevallen op verschillende plekken in Amerika eh, steeds meer het onprettige nieuws eh, begon te overheersen over het, over het Occupy. En de mensen die zijn gearresteerd hè, als ze vrijkomen... en de mensen die, die vandaag ontsnapten, zullen we maar zeggen... zie je die nog wel ergens anders zometeen ergens opduiken voor actie? Die, die zijn ook wel weer vrijgelaten... en die proberen ook terug te keren weer naar het Soekotti. Mensen mogen in principe, zei de burgemeester Bloemburg... mogen terug naar het plein, maar dan helemaal zonder spullen. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin in de winter... zonder tent, zonder slaapzak, dan kan je er ook niet meer verblijven. Maar dat is ook precies natuurlijk de bedoeling... dat dat plein verder niet meer bezet wordt. Maar de timing kan ook uh, niet verbazen... De officiële reden die ze hebben gegeven is... Ja, het, het, werd een, het werd een gevaar voor de volksgezondheid. Maar er was nu voor aanstaande... donderdag was een hele grote actie gepland. Hè, dat was de actie was, was twee maanden oud. Hadden ze ook echt de beurs willen afsluiten. En dat heeft de politie en de burgemeester... hebben dat waarschijnlijk voor willen zijn voorkomen in New York. Gaan we door naar Amsterdam, want daar is ook nog steeds de Nederlandse Occupy-beweging. En op het beursplein staat Jeroen de Jager, onze verslaggever. Jeroen, precies een maand geleden begon de Occupy-demonstratie. Maken de demonstranten zich daar al op voor wellicht dezelfde taferelen zoals Wessel die zojuist beschreef over New York? Nou, wat ik hier hoor de afgelopen uren dat ik hier rondloop... is dat ze toch wel degelijk bezig zijn om de boel hier winterklaar te maken. ik geloof, deze jongen is daar ook mee bezig. Uh, dit is om het winterklaar te maken, extra zeil? Ja, ja, tegen de wind en tegen de kou. Dus uh, ja, uh, het heeft er alle schijn van dat ze van plan zijn te blijven. De vraag is alleen, zal de gemeente dat ook toestaan? Ja, wat, voor, wat voor signalen vang je, van je daarover op? Nou kijk, de gemeente heeft een week geleden hier gesproken met de mensen van Occupy... en eigenlijk geen deadline gesteld, dus daar ligt nog in, in ieder geval geen moment van ontruiming. De ondernemersvereniging vandaag, die is wel gaan klagen. Die zegt, het moet maar eens afgelopen zijn, ze hebben een punt gemaakt. Ze moeten maar eens verdwijnen. Nou, die ondernemersvereniging, die spreken we later in de uitzending. Hier even Ramon van Occupy Amsterdam... Uh, willen jullie inderdaad de hele winter blijven? Want het wordt wel heel erg koud. Ja, het wordt inderdaad heel erg koud. Maar uh, we zijn daar nu uh, allerlei dingen aan voor bedenken. Om het toch wat draaglijker te maken. Maar aan de andere kant, de motivatie is heel erg goed om echt door te gaan. Want hier zitten nog steeds zo'n 70 mensen permanent? Ja, en s'nachts uh, slapen hier nog steeds tientallen mensen. Die, uh, en zoals je ziet staan nog steeds heel veel tenten waar mensen inslapen. En als er een ontruiming aan zou komen? Uh, nou, in principe uh, gaan, zijn we daar natuurlijk nog niet mee bezig dat het zover komt. Maar uh, nou, ja, dat moeten we dan tegen die tijd beslissen. Gaan we later over doorpraten. Jeroen de Jager vanaf het Beursplein. Tot later deze uitzending. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan minister Verhagen van Economische Zaken over de economie. Dus een dus klein beetje achteruit kachelt. En detailhandel Nederland reageert. Wat kunnen zij doen aan het keren van het tij? Tot zo. Werkdag, BNN Today. Maar we zitten natuurlijk op Radio 1 en dan denken de mensen... ja, maar krijgen we ook nog het nieuws te horen, Het is echt wel een uh, mix. Het is Nederland 3, hè, laten we dat niet vergeten. Daar wordt het uitgezonden. S'avonds om half negen op Radio 1. Hadden we eigenlijk al gezegd, gefeliciteerd, besef ik me opeens, Maarten. Volgens mij niet. Luister en kijk mee op radio1.nl. Oh, nou gefeliciteerd, ja, Maarten. Sorry, natuurlijk. Hij is wel Nederlands kampioen geworden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Vanavond bij BNN op 3. Je zal het maar zijn. Oedi en Erika zijn al 12 jaar samen en hebben minimaal 30 uur seks per week. Dat is wel veel als nee. je het zo zeggen. En moet het dan thuis ook nog? Ja, thuis ook nog. We ja. hebben het wel gescheiden, dus werk is werk. En ja. thuis moet toch iets speciaals zijn. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3.